Aten we altijd pannenkokken. Zie je wel dat moeder het nog weet? Ja. Ik weet nog wel wat. Al ben ik al 80, 83. Dat zegt Maarten. Dat u al 83 bent, ben ik al 83.